Vijf uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. VVD en PVDA willen een einde maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders... over de hoogte van de kinderalimentatie. In 70 procent van de echtscheidingen ontstaan problemen... door onduidelijkheid over de berekening van de alimentatie. Volgens VVD en PVDA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. Ze komen met een wetsvoorstel dat daaraan een einde moet maken. De partijen hebben een simpeler computersysteem laten ontwerpen. In tabellen is te vinden hoeveel je moet betalen... als je in een bepaalde inkomenscategorie zit... Als het voorstel wordt aangenomen, kan het systeem in 2012 worden ingevoerd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een pand beschoten dat waarschijnlijk door de CIA wordt gebruikt. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is er minutenlang geschoten op het terrein van een voormalig hotel waar de Amerikaanse inlichtingendienst in zou zitten. De politie in Kabul kon verder niet zeggen omdat het terrein exclusief van de strijdkrachten van de coalitie is, al dus een woordvoerder. Een anonieme functionaris meldde wel dat een aanvaller is gedood.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 Ik ben heel erg benieuwd wat Jan Eemhuis allemaal aan singeltjes bij elkaar getrokken heeft uit die enorme platenkast van hem. Laten nou, we gaan luisteren. Traces. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen. Nou, dat uh, wordt een uh, krasserig half uurtje, want het is allemaal vinyl, komende half uur. Ja, ik weet het wel. Je zou het allemaal kunnen gaan downloaden. Of uh, het allemaal vanaf cd kunnen laten horen. Maar het zijn al eenmaal singeltjes uit een oude schoenendoos. En zo wil ik ze laten horen ook. En met alle gevolgen van die. Wel nu. Het uh, krijgt een hoog Adeline van Lier schuine streep soul gehalte. We beginnen met uh, Dyke and the Blazers. Dat was een band die heel erg goed geluisterd had... naar de begeleidingsband van uh, James Brown. En... Uh, die band die heeft uh, gespeeld met, uh, met de OJ's in de jaren 60 als begeleidingsband. En later, nadat de band uiteengevallen was... doordat de frontman Dyke, uh, die uh, niet Dyke heette... want dat was een bijnaam, maar Arlester Christian... Uh, nadat die uh, om het leven was gekomen bij een schietpartij in 1971. Uh, toen gingen uh, de bandleden alle kanten uit. Ze kwamen terecht bij Earth, Wind and Fire, bij Bill Withers... en noem het maar op... Een dijk van een band, dus. Uh, en deze komt uit 1969 van ze. Let a woman be a woman en Let a Man Be a Man. Een nummer dat trouwens herhaalde malen gesampeld is in uh, het recente popverleden. Maar daar hebben we het nou niet over. Dike and the Blazers en Let a Woman Be a Woman en Let a Man Be a Man. Um, we gaan ons indirect bezighouden met Tamla Motown, een label dat natuurlijk enorm groot werd in de jaren 60. En dat kwam door de mensen achter de schermen natuurlijk, zoals Holland, Dozier en Holland, die verantwoordelijk waren voor een levendeel van de hits van het label, omdat zij de liedjes schreven en componeerden. Nou ja, die dachten in uh, 19... 68 als ik het wel heb, we gaan voor onszelf beginnen. Waarom zouden we alle centen afdragen aan dat bedrijf? Dus ze begonnen een eigen label. En uh, ja, ze moesten natuurlijk ook artiesten meenemen. En hun eerste stergroep heette de Chairman of the Board. En voor die groep schreven ze meteen al succesvol... Give me just a little more time. Give me Chairman of the Board. We hoorden daarna niet zo heel veel meer van ze. Kan je niet zeggen van de Isley Brothers, want die gingen maar door. Ja, ik heb maar een willekeurig nummer uh, genomen. Niet echt een hit, maar wel ontzettend leuk om naar te luisteren. I turned you on and now I can turn you off. Brothers. Goed, uh, ja, ik noemde Temla Motaan al uh, eerder. In verband met de chairman of the board. Die uh, werden binnengesleurd bij het uh, nieuwe Invicta-label. Want zo heette het. Van uh, Holland, Dozier en Holland. Het uh, trio dat Temla groot had gemaakt. Van dat uh, label, nou is niet de Supremes. En nou is niet Stevie Wonder of Marvin Gaye. Maar de Lads. Met een nummer geschreven door Van McCoy die wij later in de jaren 70 tegen zou komen met de Hassel. Die van dus. Uh, met When You're Young and in Love. Hmm. Komt uit 1968. Bring in the air Filled with love There's magic Marvelettes en uh, een nummer, nou ben ik toch de naam kwijt, uh, uh, uh, When You're Young and In Love. Ik heb uh, van de Marvels in dit rubriekje wel eens Destination Anywhere gedraaid. Die zal ik binnenkort nog eens een keertje laten horen vanwege de tekst. Als je een beetje rondsnuffelt in uh, de soulhoek uh, aan het einde van de jaren 60, dan kom je op die labeltjes van die singeltjes... Allemaal namen tegen van wie je denkt, oh, net zoals met uh, McCoy zojuist, die de hazels zou maken. Uh, namen tegen van wie je denkt, hé, hey, hij heeft iets geschreven. En later ging hij zelf zingen of uh, muziek maken. Isaac Hayes was uh, een van de schrijvers voor uh, Sam en Dave. En uh, hij schreef bijvoorbeeld Soul Man, hun allergrootste succes. En uh, dat singeltje heb ik uh, hier uh, voor mij liggen. Zullen we Soul Man nou eens niet doen, maar de achterkant? Ook van Isaac Hayes. May I Baby? Baby van de, de Sol-jongens Sam en Dave. Dat is de achterkant van, de, van Soulman van het singeltje. Verder nu met uh, R.G. Bell en de Drells. Een uh, groepje dat uh, tijdelijk succes had op het Atlantic label aan het einde van de jaren 60. Ze werden uh, eigenlijk grootgemaakt door uh, Gamble en Huff. Het duo dat uh, begin jaren 70 enorm succesvol zou uh, worden met de Philly Sound. The Sound of Philadelphia. Met de OJ's en met uh, Billy Paul. En nou ja, noem ze allemaal maar op. Archie Bell. Uh, was uh, redelijk succesvol, een paar kleine keetjes gehad. En ik uh, laat het reetje hoor. There's gonna be a showdown. Say hey man, they tell me you think you're pretty good. Don't you know you're in my neighborhood? They tell me you're pretty fast on your feet. So I want you to meet me at the dance hall on Market Street, you hear? Bell en de uh, Drills, en there's to be a showdown. Uh, daarvoor liet ik horen Sam en Dave met uh, de achterkant van Soul Man, May I Baby? Maar ik kan het niet laten om uh, nog een nummer van ze te laten horen: Soul Sister Brown Sugar, alweer geschreven door Isaac Hayes. All night long Nog eentje dan, van uh, Junior Walker, met zijn All Stars. Een, uh, een buitengewoon uh, unieke saxofonist. Uh, als hij uh, één toon speelt, dan weet je meteen... Ah, dat moet Junior Walker zijn. Hij, uh, hij, hij was iemand die buitengewoon hard werkte. Hij heeft op vreselijk veel uh, nummers meegewerkt. trad ook heel erg uh, vaak op. En, uh, dat vind ik wel aardig, een uh, collega van hem een uh, studio uh, muzikant die zei over hem: he was always on the run. He came in, cut his shit, and way out he was somewhere playing a gig before you even realized that he was gone. Zo'n type dus. En uh, hij was wars, en dat vind ik heel on-amerikaans. Hij was wars van sterrendom. Hij beschouwde zichzelf helemaal niet als iemand die beter was dan, uh, dan wie dan ook. Ja, ik spreek over hem in de verleden tijd. Want hij is al jaren niet meer onder ons. Ik uh, wil binnenkort een nummer van hem laten horen. Dat heet Way Back Home. Daar heb ik een bijzondere radioachtige reden voor. Komt nog wel een keer. Maar nu iets anders. Dat is uh, Walk in the Night. Ja, het is ochtend, hè. Maar we kunnen het toch net zo goed doen... alsof het nog in het holst van de nacht is. Zeg tot volgende week. Heerlijk, die sax, maar die violen dan erbij. En dan zo'n triangel en dan die die engeltjes een beetje. Nou, uh, Jan, ik vond uh, Sam and Dave helemaal heerlijk. En Dyke The Blazers, dat was ook fantastisch. Nou ja, het was allemaal leuk. Dankjewel. Hartstikke bedankt. En nu gaan we naar het theater. Luister goed. Mijn naam is Harriette Elsas. Roepnaam Jetty. Ik ben geboren in Zutphen in 1925... en ik ben gestorven in een ziekenhuis in Utrecht in 1978... en ik ben de moeder van degene die mij hier staat te vertolken. Degene die mij hier vertolkt hield heel veel van mij en ik van haar. Dus hier zou best een ontroerende voorstelling uit kunnen rollen. Waarom niet? We kunnen best een beetje troost gebruiken... Ik lijk zo ook wel op uh, Edith Piaf, stel ik me voor. Zo'n freile zo maar ijzersterk vrouwtje. Lijk ik zo ook op Lisbeth List, als ze Edith Piaf speelt? <lacht> lijk ik zo op Lisbeth, die op Edith lijkt, die op Lieneke lijkt, die op mij lijkt? Wie ben ik eigenlijk? Ik ben niet degene die ik altijd aan de buitenwereld toon. Natuurlijk niet, uh, u toch ook niet. Ik ben uh, grenzeloos, ik ben het leven zelf. Ik ben liefde, gefnuikte liefde, door pijngefnuikte liefde, dat wel. En ik wacht op het moment dat ik de ander tegemoet kan treden als mezelf. Als wie ik werkelijk ben. Zonder gedrag, zonder... Uh, Verdediging zonder identiteit. Zonder identiteit? <Gelijktijd> nou, Henriette Elsass, ik kan wel horen dat jij al lang dood bent. <Gelijktijd> Uit uh, wat voor tijd kom jij eigenlijk? Dit is nu hoor, dit is het moderne hier en nu. Ik weet niet precies waar jij vandaan komt, maar ik kom uit het Holland van nu en daar ben ik trots op. Ik hou van Holland. RTL 4, 2.7 miljoen kijkers. <lacht> ik weet niet precies wat jij hier komt doen, Harriette, maar zolang jij geen 2.7 miljoen kijkers hebt, stel ik voor dat je je mond houdt. Ga maar even lekker naar de wegbezuinigde artiesten van je, <lacht> uh, Heb ik nog wel een vraagje voor je dochter? Um, Hoeveel mensen kijken er per avond naar jou? Uh, 250? Nou, uh, dat zou mooi zijn, het is een kleine zaal, maar uh, zoiets, ja. En uh, je speelt dit vier maanden lang. Ja, uh, maak ik even een heel klein rekensommetje. Dat is dus uh, vier keer 30 is 120, keer 250 is 30.000. Dan moet jij dus de rest van je leven dit stukje spelen... en dan bereik je nog niet het aantal mensen dat zij op één avond bereiken. En ik speel niet elke avond. Wat? Ja. Ik zei, ik speel niet elke avond. Hoezo niet? Nou ja, ik speel uh, ongeveer vier à vijf keer per week. Nou, is misschien maar goed ook, want dan kan je erbij gaan werken. <lacht> Dus... Is het al ontroerend? Nee. Misschien kan ik iets met de jaartallen. Uh, geboren 1925, gestorven 1978. Dan was ze dus uh, 15, mijn moeder, toen het begon. En dan uh, tot haar twintigste. De oorlog. Tweede wereldoorlog we gaan we het niet over hebben. Oorlog is zo gaap. Yes. heeft niets meer met je eigen belevingswereld te maken, toch? En bovendien, zonder oorlog wordt het ook wel persoonlijk. Dit ben ik. Nou, dit is mijn geboorte. Mijn geboorte was nogal uh, ongewoon. Ik ben geboren in een kleedkamer van het concertgebouw... op de bontjas van mijn moeder. Mijn vader dirigeerde daar, eh, maler. Het was die avond zijn debuut als hoofddirigent... van het Koninklijk symfonieorkest dat bestond nog. En mijn moeder, hoogzwanger, wilde daar per se bij zijn... maar kreeg weeën, is naar de kleedkamer gebracht... en daar zag ik, nog voor het slotakkoord van het negende... het levenslicht op haar bontjas. Mijn ouders... ...leefde voor de muziek. Mijn moeder was zangeres, sopraan, had een lyrische coloratuur... ...zo'n hele hoge, acrobatische stem... ...totdat ze op een avond ineens niet meer kon. Polieke op de stembanden, carrière kapot. En de carrière van mijn vader ging ook kapot. Maar dat kwam door iets anders, dat kwam door de veranderende tijdgeest... Halverwege de zeventiger jaren namelijk moest het orkest van mijn vader fuseren met het Limburg Symfonieorkest. En dat nieuwe, dat grote orkest kwam onder leiding te staan van André Rieu. <lacht> Senior, de vader van. En die uh, was daar al heel erg populair, twee kapiteins op het schip. Ging niet, mijn vader werd ontslagen. En vlak na zijn ontslag... Was op de radio een nieuw werk te horen voor uh, fluit en slagwerk van een onbekende componist. Uh, het werd uitvoerig besproken in alle grote kranten. Sommigen kritisch, anderen lovend. Maar uh, ze namen het allemaal heel erg serieus. En toen bleek dat mijn vader zomaar wat had zitten trommelen en fluiten op de achtergebleven muziekinstrumenten van het Limburg Symfonieorkest in Reptische Lokaal. En dat had hij opgenomen. Hij wilde. Een gesprek forceren over wat er nou eigenlijk nog onder muziek werd verstaan. Hij vond dat er geen overeenstemming meer over was. Hij was heel kritisch en betrokken en dat werd hem eigenlijk fataal. Want niemand begreep zijn diepere bedoelingen. Iedereen dacht dat hij uh, zijn collega's belachelijk wilde maken... en dat hij jaloers was op André Rieu, senior. <lacht> Dit heeft hij me allemaal verteld aan zijn sterfbed. Ik wist het niet. Hij uh, pakte mijn hand. Hij, hij kon al bijna niet meer praten. Ik moest echt... mijn oor tegen zijn mond aanleggen. Toen zei ik... Carolientje... Verberg je. Verberg je. Want de barbaren... komen en gaan. Het was het laatste wat hij zei. Ik ben die avond naar zijn huis gegaan. Ik ben uh, naar de wijnkelder gegaan. Heb een fles wijn gepakt. Ben in zijn salon aan zijn 17e-eeuwse houten Engelse bureau gaan zitten. Heb die hele fles uit een kristalglas leeggedronken. En toen werd ik overvallen door een diepe rouw: niet zozeer om hem, maar om zijn wereld. Voorbij. Niemand geloofde er meer in. De ziel was eruit. Mijn arme vader. Hij volgde van versimpelen en populariseerde. Hij gruwde van de term licht klassiek. Licht klassiek werd toen door Hilversum uitgevonden. Ik moet eigenlijk zeggen, hij gruwde van alles. wat heel Hilversum kwam. say you need bakker als mijn vader. En Pia Douwens als mijn moeder. Maar misschien moet ik dan die poliep eruit laten, want anders heeft Pia niks te zingen. Als ze al op zo'n jonge leeftijd door het noodlot getroffen wordt. Het is trouwens toch helemaal niet waar van die poliep Niks is waar. Alles is gelogen. Mijn vader zei op zijn sterfbed helemaal niet tegen mij dat de barbara ernaar komt. Hij zei op zijn sterfbed tegen mij dat ik na zijn dood miljonair zou worden. Ook niet waar. Maar hij dirigeerde wel. Thuis, bij de pick-up, met de partituur in zijn hand. Zo. Nou, heeft u hier zomaar de eerste tien minuten cadeau gekregen... van de prachtige monoloog van Lineke Rijksman... die ze samenschreef met Johan Nederlof. Als kernsamen van uh, toneelgroep Mug met de Gouden Tand. Het een behoorlijk persoonlijk stuk over wat de kunsten voor haar betekenen... en hoe de plaats van de kunst in onze samenleving verandert... en zelfs in de verdrukking dreigt te komen. Een verdrukking eh, die Lineke ook persoonlijk voelt... op haar eigen kunstenaarschap als theatermaker. Een zoektocht ook naar wat nog waar en authentiek is. Of liever nog, wat is nog waarachtig hè? in een wereld... waar reality hoog in het vaandel staat, maar alles nep is. En de jacht op echte emoties hilarische vormen heeft aangenomen. Jij kan ook zeggen afschrikwekkende vormen, genante vormen. Nou, het ligt voor iedereen weer een streepje anders. U hoorde al hoe ze speelt met de werkelijkheid en de fictie. hè? Wat is waar van haar verhaal over haar ouders? En doet het ertoe. Zet je hersens op scherp en je ziel open. Nou, Lienke laat in deze voorstelling weer... haar grote uh, acteertalent zien. Hij laat zien hoe ze... ...tussen twee woorden zelfs kan schakelen naar een van de personages die ze, uh, die ze speelt. He, ze is niet alleen Lieneke en haar eigen moeder Henriette, maar ook haar eigen vader. Ook de journalist en haar agent of manager. En de zinger, zanger met een burn-out of de voetbalvrouw Jeroen Pauw. Op de tv-interviewer en een typisch ultra-rechtse politicus. Het zijn de anderen die het voor mij verpesten met jullie grote bekken! Oh ja? De anderen. En dan jij, met je fijne gevoeligheid en je dromen over een rechtvaardige wereld. Nou, daarbuiten buiten is de echte wereld hoor. Met echte mensen. Mensen van wie de meesten steeds armer worden en de minste steeds rijker. Mensen die van binnenuit blazerd worden en van buitenaf bedreigd door wolven en schaapskleren. Die zitten hier echt niet op te wachten. Op de elite cultuur op van die zenuwachtige types. Met lijstjes en sterretjes... en oordelen en taboes. Jullie weten toch van wereldvreedheid helemaal niet meer wat jullie moeten maken. En nou ineens voel jij je bedreigd? Door ons? Het volk? Jullie houden toch helemaal niet van het volk? Jullie houden toch alleen maar van jezelf? Jullie schrijven, zingen, acteren... toch alleen maar voor jezelf? Net zolang tot het zo bijzonder wordt dat niemand het meer begrijpt. En hoe minder mensen het begrijpen, hoe duurder het wordt. En wij staan aan de poorten en wij willen niet langer betalen. Maar het gaat toch niet over geld? Het gaat, het gaat niet toch niet over, het gaat niet over aanzien? Het gaat of niet over aanzien? Kunstenaars? Kunst is kunst niet van kunstenaars. Kunst is van zichzelf. Kunst is van, van zichzelf? Wat? Wat is dat voor een blaad? Wat zijn we hier eigenlijk te doen? Nou, ik uh, maak ik, de balans uh, op. Uh, ik maar voel mezelf. de balans, uh, voor mezelf. Omdat de wereld, Omdat de me wereld heen... om me heen zo snel verandert. Chaotische woord. chaotischer chaotische woord uh, Begrippen als, als uh, cultuur. cultuur, democratie, beschaving. Dat betekent ineens allemaal iets, iets anders. En ik wil en ik dat begrijpen. begrijpen. Ik, ik wil dat zien. Zien, ik wil dat... dat... Jij irriteert mij zo verschrikkelijk. <laughs> Denk jij dat je beter bent dan wij? Denk jij dat jij het recht hebt om onze spiegel voor te houden? Als je mij wilt doodmaken met dat moralistische geklets, dan maak ik jou dood. Dan knijp ik net zo lang in die beschaafde strot van jou... totdat je stikt in al die gewetensvolle kots. Ik plet je als een minuscuul verlichtingsvliegje. Ja. Weg. En niemand die jou zal missen, hoor. Ik al helemaal niet. Al oh, ja... Oh ja, dan, oh, dan, dan. sla ik jou met je onbeschaafde burgerbek tegen de voorruit van je eigen Nisamikra. De burgerbek? Hey, ik, de prop de de de ik prop een musicalabonnement in je Volkse Ik prop een musical Ik blazer je ik, van je eigen galerijflet. midden in het zinloze geweld van je, geweld, van, van je, van je, van je, je eigen foute geweld, vriendjes. Van je foute vriendjes. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik oh ja, ik. ik vermoord jou! Ah, nee, ik vermoord jou! Toest, toest, toest, toest. Ik vond jou, ik vond jou. Toest, toest, het nu? Ah! Ja, in is namelijk dat waar de toneelgroep Mug met de Gouden Tante het over wil hebben. Dat toneel dat zijn eigen tijd reflecteert. Zoals kunst dat hoort te doen, ja toch? He, je hopelijk aan het denken zet en daarbij de lach als gelukkig hulpmiddel gebruikt. Luister maar naar haar agent die iets moois voor Lieneke geregeld heeft. Lintje, Zie je de schoonlijks in? Lientje. Lientje even je, even jij mondje toe. Even doe ik ongelooflijk leuk nieuws voor jou. Luister je, voordat je helemaal wegzakt in dat sentimentele jachtblabla, luister je. Ik heb geweldig nieuws. Ik. Eh, ik. Eh, spreek jij Frans? Uh, Frans? Uh, nou, ik. Niet briljant. Ik heb even gebeld. Jij kan komen. Komen? Waar kan ik komen? Shst, helemaal niet over nadenken, Ik zorg dat jij het krijgt. Ja, maar dat ik wat krijg? Nou, niet zo kritisch. Hè? Als jij iedere aanbieding afslaat, dan sta ik natuurlijk ook helemaal machteloos. Aanbieding. <kijkt> Heb ik een aanbieding? Je hebt een aanbieding. Je hebt een aanbieding voor een auditie in Frankrijk. Maar een uh, auditie is toch geen aanbieding? Dat zeg ik toch ook niet? Jawel, dat zei je wel. Ja, nou even niet in die groef. Die groef dat alles wat mensen zeggen ook waar moet zijn. Uh, ik ben je agent, ik doe mijn uiterste best om jou aan het werk te krijgen... ...maar dan moet jij natuurlijk niet op de rem gaan staan. Nou, ik heb toch werk? <lacht> je luister, jij moet nu aanhaken. Jij moet nu die vandaanslag maken, anders is het totaal finito voor jou. Reken maar. Um, Kijk, okay, wat is het dan voor rol? Het is heel internationaal, het is echt iets voor jou. Mag ik het script even lezen? Lientje, alsjeblieft, er is nog geen script. Um, heb je tijd om even langs Robert te gaan? Robert, is dat uh, regisseur? Schumacher, voor je ogen? Ja. <laughs> Schat, ik heb de blaren op het ongeluld, want ze vonden 39 jaar echt de limit. Maar goed, jij mag toch komen. omdat jij onlangs een Academy hebt gewonnen. Ik, ik heb helemaal niets. Zo... Ho! Nu even naar mij luisteren. De tijden dat jij vrijblijvend kon knutselen. aan toneelstukjes die je wereldbeeld neerzetten. waar niemand meer in gelooft. die tijd is echt voorbij. Neem dat van mij aan. Uh, maar hoezo die een wereldbeeld neerzetten. wat is mijn wereldbeeld. Oh, en nou weer van je afslaan. Nee, ik wil gewoon. als jij dat zo zegt, weten. wat is mijn wereldbeeld dan? Jij bent altijd bezig met zogenaamde diepgang. En daarin zit dan zogenaamde betekenis. En als je die betekenis naar veel te pakken hebt... dan word je zogenaamd een beter mens. Alsof je een reinere ziel krijgt als je naar Rembrandt kijkt... dan naar Jeroen Krabbe. En ondertussen loop je werkelijke verbondenheid met de wereld absoluut mis. En al dat getetter over de ziel en de beschaving en weet ik veel wat... heeft ons waarschijnlijk de meest bloedige eeuw ever opgeleverd. Dus opstaan, poets je op, doe je best en haal die rol binnen. Huppakee. Ja, aan het eind van Wat is het nu... Eh, legt Lineke nog eens heel helder uit... wat ons te doen staat tegen het barbarisme. Niet zoiets als... Een publiek. Er bestaat al helemaal niet zoiets als veel publiek. Er zit altijd maar één bezoeker in de zaal. Er is één lezer van elk boek, er is één luisteraar... en die heeft niet de macht de wereld te veranderen. Maar die heeft wel de macht zijn standpunt te veranderen. Opeens, altijd onverwacht, vouwt de ruimte in zijn hoofd zich open. Als een kathedraal de gewelven wijken. Hij staart omhoog in de nacht en daar vliegt de mus voorbij. En het kunstwerk zit niet in de kathedraal. Het kunstwerk zit niet in de vogel. Het kunstwerk zit in het zien. En be that bird. Val samen met de wereld... Scherp je oordeel, neem de macht. Er is... Er is een vorm van erbarmen. Die is er. In de aandachtigheid van de kunst. Elk beeld, elk verhaal richt je aandacht op het lot van al die miljarden... die van dag tot dag vooruit scharrelen met alle dingen die misgaan in hun kennisgedrag. En de verloren liefdes en de rampen. En vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Wij... En jij kijkt omhoog in de nacht en je vraagt. Gaat het nooit veranderen? Is dit het? Lientje? Kom je? And be that bird. Prachtige zin. Wat is het nu? Van en door Lineke Rijksman van De Mug met de Gouden Tand... is weer op tournee door Nederland. Komende zaterdag begint ze in Den Bosch. Zondag staat ze dan in de Amsterdamse Meervaart. En dan reist ze drie maanden door het hele land. En ze sluit af. En dat is dan van 29 november tot en met 10 december... in eh, de brakke grond in Amsterdam. Gaat dat zien. Not where the cops reside We walk away Dat was uh, Ry Cooder, zijn nieuwe plaat. Pull up some dust and sit down. Ik vind hem prachtig. Goed, onze laatste minuten zijn voor een nieuw verhaal uit de Stratofoon. Het laatste van dit uh, programma. In, uh, uh, kijk, luister op uh, www.stratofoon.nl... of ga naar Amsterdam-Oost en uh, bekijk die dingen en luister daarnaar. Het zijn kleine portretjes van uh, buurtbewoners... gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. Deze is gemaakt door Jennifer Patterson... En uh, ja, het is een portret van twee anonieme Goedgeefse buurtbewoners. Erg mooi. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 15. Vaste klanten. In principe krijgt iedereen die geld vraagt, krijgt geld van mij. Iedereen. Maar van mij niet, hoor. <laughs> Nou ja, de man bij de Albert Heijn, maar die wil niet meer. Die zei van, ik hoef niet meer. Ik dacht bij mezelf, oké, okay, ja. vond het raar. Ik heb nog een keer geprobeerd geld te geven, maar hij zei, het hoeft niet meer. Nou, dacht ik, klaar. En hoe heet die jongen ook weer? Pepijn. Pepijn. Pepijn uh, krijgt altijd geld. En Kim kreeg geld? Nou, ik denk de zes, zes vasten. Ja, de zes vasten en loslopend... Uh. Nou, we hebben ook uh, vaak uh, twee losse briefjes liggen voor bekende junks waarvan we weten, nou, die, uh, die komt langs, die die die... Komt langs. Het... en die geeft het later ook altijd weer terug. Maar het stopt een beetje op het moment dat ze uh, iets gaan doen wat we niet meer leuk vinden. Uh, onlangs zo'n jarenlang geld geven en dan uh, jatten uh, dingetje een uh, pak sigaretten mee en denken we, ja, hè, dat vind ik nou net lullig. Nou ja, dan is het voor mij over. Ja, wat moet je dan doen? En dan is hij wel geneigd om toch weer te geven, ja. Nou ja, volgens mij moet je geven aan arme mensen. Daar hoor je te geven. Volgens mij staat dat als een paal boven water. Ja, maar het gaat erom van, kijk, ik, wil, ik geef ook wel, maar ik geef met mate. Ik vind zolang je het hebt, is er niks meer Ja, vanhouden. ik vind dat er een limiet is. Ik heb hem verleden jaar op uh, rantsoen gesteld. Dan zei hij: ja, Je kan ook 50 nou, cent echt, geven. Hoor. Weet maar je, dan geeft hij iedereen een euro. Nou, als je dat uitrekent, wij ja, hadden. Dat is een euro. Nee, is ook niet veel. Maar ja, 6, 7 euro per dag vind ik wel uh, druk op mijn huishoudbudget, schat. heb <lacht> 42 per week. Dat Snap je mijn probleem een beetje? Dat <lacht> is een woord geven. Nee, we zijn niet heel rijk. Maar we zijn ook niet arm, toch? Nee. We leven met z'n tweeën van zijn pensioen. Volgens Jonathan hoor je arme mensen te geven. Straks loop je zelf daar als een soort slimiel om geld te vragen. Het zou toch kunnen dat, dat het ons overkomt? Waarom zou het niet kunnen? Het kan jou ook overkomen. Deze week gemaakt door Jennifer Patterson. Volgende week weer nieuwe verhalen. Nou, wat was het er weer? Uh, vergeet onze website niet, www.adelinevanliea.nl. Want uh, Vincent heeft daar uh, noegste van alles op geplaatst al. Uh, podcasten en uh, voor de laatste keer met hulp van... Uh, Thomas van Vliet hij gaat ons verlaten. Hij, uh, hij, is, hij is overgelopen, een verdiepuntje lager bij de NCRV gaan werken. Wij, hoe heet het ook alweer, Kraan, uh, zegt... Nou, uh, Knoopburg, Kranenburg. Nou, als ik daar leuke itempjes vindt, zijn die ook heel vaak van uh, Thomas. En wij gaan het doen met uh, Vincent Krom. En ik ga ook Ewald van Tienen bedanken, Want die heeft de regie gedaan. Eh, uh, techniek gedaan. Sorry, jongens. Oh. Het is moe. Ik ben moe. Ik ga een beetje toe. Tot volgende week. Oh, dan hebben we de rijgas. Oh, uh, jongens, het gezellig.